Een poging van het Algerijnse leger om een einde te maken aan de gijzeling bij een gasveld lijkt te dus zijn uitgelopen op een bloedbad. Militairen zouden met helikopters een aanval hebben uitgevoerd op het gebouwcomplex waar tientallen werknemers van BP gevangen worden gehouden.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 De oproep van het tv-programma Radar om bij medische operaties een bijsluiter verplicht te stellen heeft veel steunbetuiging opgeleverd. Binnen 24 uur waren er 40.000 handtekeningen binnen die nodig zijn om het als burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Een bijsluiter bij medicijnen is al langer verplicht, maar bij medische ingrepen mag een arts volstaan met informatie. Volgens Radar nemen patiënten die informatie echter moeilijk op vanwege de stress rond een operatie. En daarom wil het programma dat artsen worden verplicht om patiënten schriftelijk te wijzen op de risico's van een ingreep.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 Morgen dan bewolkt en die is onder nul. Plaatselijk kan wat motsneeuw vallen en de oostenwind trekt aan... waardoor het kouder aanvoelt dan vandaag. ABB nou, verkeersinformatie Er staat in totaal 40 kilometer file. Dat is normaal op dit tijdstip op donderdag. De files die opvallen staan op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen Venendaal en Maarsbergen, 7 kilometer. Dat komt er een ongeluk. Er is maar één rijstrook open... Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via de A30, A1 en A28. Dat is via Barneveld en Amersfoort. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Knoop het Klaverpolder 9 kilometer file. Daar is het wegdek beschadigd. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter via de A29 richting het zuiden rijden. Op de A28 Utrecht Zolle staat voor Leusten 5 kilometer. En op de N15 Europoort Rotterdam tussen Afrid briele en Spijkenisse 7 kilometer.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 Ik kom nog heel even terug op het gesprek dat Ger en ik hadden voor het nieuws met Cora Postema. Zij is mantelzorger en schreef daar een boek over. En zij heeft een stichting opgericht, een belangenstichting. En die heet Partnerzorg. En haar site zouden wij nog even noemen: is, u kunt het al bijna raden partnerzorg.nl. Het is hoogste tijd voor ons politieke panel. Uh, het reces is voorbij. We zitten dus weer in Den Haag vandaag met Tom-Jan Meewes van NRC Handelsblad. Hartelijk welkom. Joost Vullings van de NOS ook welkom. En Bram van Ooyik, hij is fractievoorzitter van GroenLinks. Laten we beginnen met groot nieuws. We vielen allemaal van ons stoel. Niemand die dit had verwacht. Minister <lacht> Dijsselbloem heeft zojuist bekendgemaakt dat hij kandidaat is. Inderdaad, om voorzitter te worden van de Eurogroep. Joost, ik vond deze timing vond ik curieus. Omdat de Fransen ineens enorm moeilijk zijn gaan doen. Die wil dat hij een mission statement geeft. En uh, die zijn een beetje aan het uh, Nederlandje aan het testen. Is en nu komt hij met die kandidatuur. Is dat een goede timing? Nou, ik, ik geloof dat hij moet, hij moet zich uh, uh, kandidaat stellen. Oh. Uh, ik was op weg uh, naar, naar deze studio. En toen groet ik de collega's van BNR Radio heel enthousiast. Die zeiden, stil zijn. En op dat moment keek ik even met hen mee naar de tv. En de, de reden was dat dus de huidige voorzitter, Jonker... de premier van Luxemburg, heeft gezegd... mensen die die, dus die die functie willen, moeten zich bij mij melden morgen. Hm. Oh, dus wacht dus even hij, die... hij, hij wordt eigenlijk ah, door door het blok, voor het blok gezet door Jonker. Dus ja. hij moet nu gewoon officieel met zijn theewater daar naartoe en zeggen... Ja, ik ben kandidaat, want anders zegt, kan gaan, het niet worden. Volgens volgens teletext, wat we hiervoor hebben staan, zegt hij nu ineens: dat moet ik ook zo omlachen. Na al die weken dat er over gesproken wordt: ja, ik zal maar zeggen, ik stel me kandidaat, want ik wil geen schijndebat voeren. Dat, dat noem ik nou, als al, timing al, al, na al die al, weken. Over het algemeen, als je, als je, als je gesprekken met hem zag de afgelopen weken in de media... en je keek naar zijn, zijn non-verbale uitingen... dan heeft hij er niet echt een geheim van gemaakt. dat hij, nee, als, hij, gevra dat hij natuurlijk gezegd, als hij gevraagd zou worden, dat hij, dat hij het wordt en dat hij ja. het ook wil worden. Dus, ja, hij ging ja. niet zoveel dat hij zei, ik word genoemd. He? Nee, nee. nee Het is ook wel slim volgens mij. Nee, omdat nee. Omdat een nee, hij, volgens mij heeft hij het wel slim gespeeld. Je moet ja. ook niet te vroeg je vinger opsteken. Nee, heeft van, dat heeft hij dat niet gedaan. Niet. Ja. En nu, uh, op zich is het wel curieus overigens dat Jonker kennelijk beslist of hij een soort sollicitatiegesprek mm -hmm. gaat voeren over wie zijn opvolger wordt. Dat is ja. op zich een merkwaardige procedure. Gaan die Fransen nog moeilijk doen, denk, maar, denkt nou ja, Die Fransen die zijn volgens mij niet zozeer Nederland, Nederland aan het pesten... maar die willen zelf iets anders. Dus die gaan nu wisselgeld opbouwen... Hmm. door te zeggen, ja, die Dijsselbloem, dat weten we nou nog niet zo goed. En dan kunnen ze die, straks die concessie doen en zeggen... oké, okay, dan Dijsselbloem maar, huh? maar dan moeten wij... Ja. Wat ze precies ja. willen. Ja. Weet en Spanje weer... hetzelfde, hè? Ja. Maar maar die willen dan, gewoon, dan ze weer iets een anders binnen hadden, die euro. Wat die die hadden allebei eigenlijk ook een kandidaat, namelijk. Ja. Zowel Spanje ja. als Ja, in Spanje is ja, de maar Die, het niet. We, die hebben het niet dus die, die, die zijn op zoek naar een nieuwe. Ja. Laten post. we het over een andere opvolging hebben. Frits Borkenstein zegt deze week in Elsevier... dat hij uh, de opvolger voor Rutte al weet. Kennelijk is het toch echt uh, onmiskenbaar, ja. Tom-Jan... dat er nu al een opvolger voor Rutte in de startblokken moet staan. Ja. Borkenstein zegt zeker. De houdbaarheid, hij heeft het over de houdbaarheidsdatum van meneer Rutte. En hij zegt, meneer Zeilstra, de huidige fractievoorzitter... is een prima opvolger. En mocht hij om een bepaalde reden niet kunnen... hebben we ook mevrouw Schipper altijd nog. Ja. Is het nou netjes om te doen? Nou, ik, ik, kijk, ik krijg nooit de indruk dat uh, Bolkestein te regisseren is. Dus uh, in dat opzicht is het niet vreemd. Hij zei afgelopen zondag ook dat hij helemaal niet is gebonden aan die 3% uh, terugdringing van het begrotingstekort. Dat vindt hij eigenlijk ook flauwkul. Hij is het eens met Koen en Teulings. Dus uh, en, in, in dit opzicht weet je. Uh, dat kabinet zit er net. We hebben geen idee hoe lang het zal duren. En nu praten over de opvolging van Rutte. Ja, het, ja, het is leuk gezelschapsspel, maar relevantie heeft het. Ben ik bang niet. Nee. Joost, het, uh, uh, is het niet een beetje paradoxaal... Uh, er wordt gedaan binnen de fractie, horen wij... Van, ja, de nee, heer Bolkestein, laat maar lullen, zo'n zo beetje dat. Maar ja, voor het grote publiek is het toch Frits Bolkestein. Is het toch een hele meneer. En als die dat zegt, heeft dat toch, kan dat toch schade doen terwijl die in feit, de partij... Het feit dat, dat, dat, dat Bolkestein een partijprominent al antwoord geeft op die vraag... daarmee geeft hij toe dus dat dat het kennelijk speelt, dat dat een kwestie is. Normaal ja. gesproken zou je dat zeggen van... Opvolging, Dat is helemaal niet alweer, hele goede premier, nee. verkiezingen gewonnen, historische uitslag. Hoezo opvolging? Hij gaat nog, hè, we willen hem nog een keer wel inzetten als premier. Maar ja, sinds die premieoproer is er toch wat veranderd. En... Is, hij zich, ja, laat hij zich er toch over uit. Is er een bewuste actie? Uh, uh, hoe heet dat vroeger ook alweer? weer. schadiging lijsttrekker. Ja, precies. Ja, ja dit, dit, dit, dit, daar ken ik Frits Bolkenstein niet, uh, niet goed genoeg voor. Nee, maar omdat was, uh, Tom Jan ja? uh, Bram van Ooyek... Uh, Tom Jan zei: het is eigenlijk niet relevant. En dat is misschien voor, de, voor het land niet relevant, want hij zit daar gewoon als premier. Maar wat doet dat met zo'n partij? Jij kan een beetje uit ervaring praten als het gaat over lijsttrekkerschappen, opvolgers. Wel of niet mensen die uh, uh, blijven. <laughs> Of misschien toch weer niet terug moeten komen, hoe het nou, ook, alle ook ervaringen, allemaal was. Ik in mij. Nee, maar wat doet het ja. met zo'n partij? Nou, ik denk dat Mark Rutte dit niet uh, leuk vindt. Uh, het eigenlijk is Wiegel begonnen. Want <coughs> die heeft gezegd. Uh, hij doet me aan Den Uil denken. Oh, Sorry. Ja. Dat nee, is in dorpje. die kringen. Uh, enorm. Vloek dat in is in kerk. die kringen wel een belediging, uh, geloof ik. Ja. Nee, ik denk niet dat dit, uh, dat dit uh, leuk is voor Rutte. Het is, ja, je kunt zeggen, het is misschien voor de korte termijn politiek niet relevant. Maar het is natuurlijk voor de, voor de uitstraling en de geloofwaardigheid en kracht van een kabinet... wat zulke moeilijke zaken allemaal moet gaan uh, doen nog. Hè, want ze zijn, mm. ze zijn snel geformeerd, maar ze zijn eigenlijk nog niet zo heel erg aan regeren toegekomen. Nee. Hè, laten we eerlijk wezen. Is dat natuurlijk niet uh, prettig. Nee. Tom Jan, uh, dit is de manier waarop hij gebruikt ook, uh, schijnt het de term... Uh, want het staat hier in een afdrukje van het, uh, over het artikel... quote unquote, uiterste houdbaarheiddatum van Rutte. Mm. Dat vind ik al niet zo fijn om uh, in terminologie, om in dat soort dingen te spreken. Maar mm. even los daarvan, mm. klopt het inhoudelijk? Uh, kan die niet meer terugkomen in een, tweede je, taal in een uh, volgende regering? Ik geef toe, het de snelheid, het, tempo, het levenstempo uh, neemt toe. Maar de <lacht> deze coalitie <lacht> zit er drie maanden... Nee, wat is het? het is eigenlijk in de praktijk ja, anderhalve maand. Ja. Want uh, van, de, van de twee maanden zitten hebben ze er zes, drie weken op vakantie geweest. Dus, weet je, ja, je, we kunnen het hebben over de nieuwe premier of de kandidaat Ja, Ik geloof echt dat het, uh, te, dat het te vroeg is. Kijk, die coalitie die er zit, die hebben... Die beide partijen hebben er gewoon belang bij, rationeel gezien... om dit een tijdje vol te houden. Ja. En uh, er zijn heel veel voorbeelden. De succesvolste naoorlogse premier was. Voor, nou ja, je kunt kiezen tussen Lubbers en Drees. Ja. Lubbers bijvoorbeeld, die was kort na zijn aantreden in 1982, werd hij volstrekt afgeschreven. Dat mm -hmm. was de meest hopeloze CDA-leider die er ooit was geweest. Die man is twaalf jaar premier geweest, dus keep ja. cool. Ja, hmm. okay. ja dit is, het is zo dat als, he, als het kabinet nu zou vallen, maar daar is geen enkele aanleiding toe om dat te denken, dan is het lastig om met hem een campagne uh, in te gaan. Want zijn uh, geloofwaardigheid, beloftes die die niet uh, ja, waargemaakt heeft. En, en je, je kan je ook de situatie voor, als hij het nu briljant Doet en de, en de economie gaat ergens halverwege ja. deze kabinetsperiode groeien, dan zit je dus. En de waardering neemt dan toe voor dit kabinet. Ja. Dan, heb je, dan, dan zitten ze dus met een premier die op dat moment heel veel waardering heeft, maar de campagne leider van eventueel een nieuwe campagne zegt: Ja, ik heb wel een probleem met die meneer. Hmm. Want straks in de campagne wordt hij aangevallen op zijn geloofwaardigheid. Maar dan moet je dus als partij gaan kiezen: van ja, we hebben eigenlijk een premier ja. die het heel goed heeft gedaan. Maar hij valt een probleem in de campagne. Nou, maar goed, dat zover, is het, een zover is het nog lang niet. Maar, nee. maar, goed, maar ze maken het He? zichzelf gewoon eigenlijk niet makkelijk. De rest nee. van het land kan gaan toekijken. is machte er voor, een Is, voor, de... is ja. dat, Oh, dat is hun dat rol. Is, dat is, hun dat hun is rol. gewoon ja. hun rol. Ja. Ja. Ja. Ja. Laten we het nu eens over de inhoud gaan hebben. Laten van en dus, Ja, laten we het eens gaan hebben over uh, GroenLinks... en de test van het groene hart van Diederik Samson. Zo zou je het samen kunnen vatten. Er was deze week gisteren... werd de begroting economische zaken besproken. En GroenLinks heeft het prachtige idee opgevat... om drie oude moties van Diederik Samson uit een vorige periode opnieuw in te dienen. Nu uh, onder de naam van GroenLinks, om eens te kijken of ja. wij daar nog mee eens zouden zijn. En, uh, ja, ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij vinden dat uh, dit kabinet eigenlijk niet, niet echt kiest... als het gaat om uh, duurzaamheid en de, om, de, de omslag in, uh, in de richting van de groene economie, waarvan wij het heel essentieel vinden dat die de komende kabinetsperiode gaat plaatsvinden. Het regeerakkoord is een beetje van het een een beetje van het ander. Een beetje asfalt en een beetje openbaar vervoer. Een beetje gangbare landbouw en een beetje schone landbouw. Een beetje van dit en een beetje van dat. Nou ja, goed, Diederik Samson met zijn uh, verleden als... Uh, uh, wat als het Greenpeace-activist. Ja. Uh, heeft uh, als Kamerlid altijd uh, wel uh, de lat uh, geprobeerd wat hoog te leggen. Dat zien we nu weinig terug in het. Uh, het waren vrij recente moties, uh, uh, eigenlijk. Ja, over de van 2011 en 2012. Schadig, ja, het zijn natuurlijk ja. heel veel dingen die de, die de Partij van Arbeid. in de oppositie ja. uh, heeft bepleit. Laten en wat we eens even, je... even heel kort noemen, want we zouden het over de inhoud hebben. De een gaat over het winnen van. je zei het al, uh, winnen van schaliegas. Dat is een hele duur en schadelijke manier. Uh, echt een vernietigende manier van het winnen ja. van gas. Eén Zo. gaat over. Uitstoot, uh, uitstootnorm CO2. En een andere die gaat over het zelf opwekken van uh, energie. Het is toch een beetje, Bram van ik met permissie, een beetje pvda Sarre. Want hij heeft die motie natuurlijk ooit zelf ingediend. Er was ja. geen meerderheid voor. Maar ja. nu zit hij natuurlijk in een coalitie ja. met de VVD. En hij moet water bij de wijn doen. En dan ja. weten jullie het natuurlijk ook. Natuurt, dus ja. het is ook een beetje, een beetje samson Sarre. Nou ja, laten we afwachten eerst eens hoe de Partij van de Arbeid gaat stemmen. Want er zijn natuurlijk allerlei dingen die uh, niet per se in het regeerakkoord... Uh, helemaal ja. waterdicht zijn geregeld. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Ja. Wij willen graag de plannen van dit kabinet... Uh, uh, ook op het gebied van duurzaamheid uh, beter maken. Een beetje water, en als, en als, testen van het water. Hoor. En als wij daarbij voort kunnen bouwen op het gedachtegoed... van de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... dan ja. is dat alleen maar een hele goede zaak natuurlijk. Tom-Jan Mees, uh, wat vind jij als, uh, uh, als beoopachter... van het politieke bedrijf van uh, deze actie? Het ik, ik is... Uh... Slim GroenLinks-politiek en voor de hand liggende Samsung reactie. Dat ja. is het. Uh, en deze truc wordt vaak uitgehaald, met eerlijk gezegd, uh, het altijd hetzelfde. En dus een voorspelbaar resultaat. Het is niet aannemelijk dat de PvdA voor deze motie zal stemmen. Wat denk jij? Ik denk dat ze de ruimte die ze zullen hebben in het regeerakkoord. En daar gaan wij natuurlijk ook de komende periode. Kijk, daar heb je oppositie. Als je als oppositie van tevoren zegt van nou ja, wij kunnen er is een regeerakkoord en wij kunnen toch verder niks meer uh, daaraan veranderen. Kijk, wij gaan ervan uit dat op een aantal punten. De plannen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid uh, kunnen uh, verbeteren. Daarin willen we aansluiting zoeken. Daar hebben we de Partij van de Arbeid in zekere zin juist voor nodig natuurlijk. Want zolang PvdA en VVD één blok blijven vormen is de hele oppositie, niet alleen GroenLinks, maar de hele ja. oppositie machteloos. Dus wij zullen naar manieren zoeken om uh, met de Partij van de Arbeid uh, stappen vooruit te zetten. Daar gebruiken we, dat ja, vind ik eerlijk gezegd nogal logisch, ja. ook moties voor die door de Partij van de Arbeid zelf ooit, ja. eh, ooit en dat is inderdaad nog maar heel kort geleden zijn ingediend. Dus ik vind ja. het eigenlijk niet alleen uh, slim... maar ook zeker op kan termijn tenmeid. kansrijk. Oh, ja, ja, ook kansrijk. Zeker, oh, maar ook kansrijk. Joost, Joost Nou, dat moeten we nog maar even zien. Ja, dat natuurlijk. moeten we zien. Ja, maar kijk, slim, ze, ja. slim dan. Ja. Zien we hier een nieuw GroenLinks? Nou ja, kijk, de heer Verlooi, ik mag, nieuwe... mag in deze uitzending aanschuiven. Bedoel, dat is al de eerste winst natuurlijk van die... Nou van die, van die, ja, nee, ja, ja, ja, Een beetje publiciteit is natuurlijk nooit weg... Uh, als beginnend fractievoorzitter. Dus dat zijn al de eerste vruchten van deze actie... Van ja. Ja. denk je dat dit een beetje is die, die nieuwe manier van politiek bedrijven. Uh, ja, die dus ideeën, is van een oude indianentruc natuurlijk. Ja, uh, uh, ja. Eduard van Zuilen, ja, een de voorzitter, de... die zegt we moeten wat minder genuanceerd zijn. wat boudere uitspraken doen. En er wat ruil. Uh, in mijn woorden, met de voeten vooruit erin. Duidelijk. Nou ja, kijk, Van Zuilen zei: je moet wel. Kijk, als je bijvoorbeeld bent voor schone energie, dan betekent dat in Nederland dat je ook bent voor windmolens. En soms ja. moet je dan keuzes maken die best ingewikkeld zijn. Dus Bijvoorbeeld uh, nou ja, wat mensen dan beschouwen als horizonvervuiling en de windmolen. Ja. En dan moet je als GroenLinks niet eindeloos uh, enerzijds anderzijds anderzijds... maar moet je op een gegeven moment... Zo, daar is een, politiek is keuzes maken. En dan zul je altijd één bepaalde groep mensen... of één kant ja? van de zaak, ja, die zul je uh, uh, dan... Nou, uh, laten uh, we het daar eens over hebben. Ja? Want Kamp heeft gezegd... Uh, ja? ik heb afgesproken met de Partij van de Arbeid... Ja. wij gaan 16 procent... Procent uh, van Wat de energie die. in 2020 is groen, schoon produceren. Ja, Kaangelul, dat gaan we gewoon ja. doen. En kantkennende, dat meent hij ja. ook. Kaangelul ja. zei, ja. zei die en zei en hij niet, maar nee, hij, meent, okay. het wel. hij ja, meent het wel. Maar ja. dat betekent dat we uh, er niet aan ontkomen om op zee windmolens te nee. zetten. En heel ver weg in zee is, is veel te, te duur, duur. Moet dus onder, ja. onder de kust. En jullie denken, nou ja, hij heeft gelijk, dat moet dan maar. Jullie zijn het eens? Ja, uiteraard zijn wij dat... Want je, kijk, je okay. kunt niet het, het een doen en het ander nalaten. Je kunt niet zeggen, kijk, 16% is een ja. mooie doelstelling. Het is wel eens nog ambitieuzer geweest. Maar het gaat natuurlijk om de vraag, hoe ga je dat realiseren? Ja. En daarbij kun je niet de kolen en de geit sparen. Dat is precies onze kritiek, eerlijk gezegd, op het regeerakkoord. Ja. Dat op veel te veel punten een bladzijde VVD... en dan komt er weer een bladzijde uh, Partij van de Arbeid... en dan komt er weer een bladzijde VVD. Je zult op een gegeven moment keuzes moeten maken. Kamp heeft inderdaad gisteren in het debat gezegd... Ja ben gebonden aan die 16%. Procent. En daar horen windmolens niet te ver uit de kust... zodat ze zichtbaar zijn vanaf het strand. Zijn ja. eigen VVD Helaas, is er niet zo blij nee, mee, hè? Dat, Nee, ja. want die zeggen, die 16%, procent, ach, dat moeten we allemaal ja. niet serieus maar, nemen. Dat, maar Tom, hè, dat Jan, eerst begrijp... even over, de, over deze bouw... De nieuwe koers van uh, GroenLinks. Nou, dat is helemaal... ah, Kijk, GroenLinks, GroenLinks <laughs> <laughs> wordt eindelijk een beetje Revolutie. assertief. Kijk, dus zij, zij, zij proberen actieve... Uh, eerder was het met de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, geloof ik... en nu met, uh, met milieupolitiek, ja, dat is... De legitieme positie van een oppositiepartij. Een oppositiepartij ja. moet de oppositie voeren. Dat doen ze dat vind En duidelijk. En ik vind het niet bijzonder knap. Ik vind het volkomen ja. logisch. Ja, het zou ja, vreemd als... ja. dat is anders was. Ja. Uh, Joost Vunnings, uh, uh, René Leegte, dus de VVD-woordvoerder op dit uh, onderwerp. Die uh, ziet het allemaal niet zo zitten. En die zegt, ja, we moeten helemaal niet zo strak vasthouden. Eigenlijk in die 16 procent. Het is maar zeer de vraag of we dat halen ook komt daar gezegd: Ik weet niet of ik dat zeggen. dat heeft hij gezegd. Ja. Nou ja, ja, dat dat, hij dat gezegd. klinkt nogal uh, vrij snel naar een regeerakkoord... als je dat loslaat. Ja. En, en de 16% daar mag dan misschien Diederik Sampson wel trots op zijn. Maar in, in het vorige kabinet 20. met Partij van de Arbeid was 20. 20. Dus ja. hij heeft met het voortschrijden van de jaren gewoon 4% ingeleverd. Ja. Ja. daarom zeg ik het is helemaal niet zo heel anders. Nee, dus dat betreft. Nee. Maar we, we maar hij zei de Kramer ook... had hogere ambities Dat is twee kabinetten terug. Hij ja. zei trouwens iets curieus in trouw. Leeg is dus tegenstanders van nieuwe turbines voor de Nederlandse kust. En dan quote: Wij moeten ons realiseren dat iedere extra windmolen... vooral een goed gevoel oplevert. Daar kon ik geen chocola van maken. Jij ook niet aan je hoofd te zien. Ja. Nee. Ik bedoel, het moet een goed gevoel opleveren. En als je naar zee het kijkt, is je molen staan. Ja, ja, ik had geen goed gevoel. Nee. Dicht bij zee was binnen de 20 zone. Volgens mij 20 mijl uit de kust, dat is best wel een hoor. Dus als we ja. een beetje tegen de grens van die, van die zone aanstaan... Nou te, die, dan zie je die windmolens niet iedere dag. Laten we even nee. Nee, naar Het een... is sowieso onzin, om eerlijk te zijn. Ik bedoel, een goed gevoel, een windmolen levert schone energie op. En het kabinet heeft een doelstelling op, ja. op het gebied van schone energie. Het dus is het een is... beetje een vage ja. zin. Ja. Nou, ja, Laten onzin. we even, naar een, even naar een ander onderwerp gaan. Anders komen komt dat in de knel en uh, dat moeten we niet hebben. Het Centraal Planbureau was in het nieuws ten eerste... natuurlijk omdat uh, de baas Koen Teulings weggaat naar het uh, uitzitten van zijn termijn. Maar uitzitten. ook omdat... Uh, uh, je ja, uitzitten. <laughs> omdat ze geheel eigenaarbeweging een onderzoek heeft gedaan om eens te kijken wie er gewonnen heeft in de formatie, welke punten van uh, VVD en Partij van de Arbeid in het regeringskort terecht zijn gekomen en hoe de score dan is aan het eind. Nou, de VVD heeft gewonnen. Een, een volkomen uit beweging, wat ik al zei gedaan, onderzoek waar iedereen toch een beetje vreemd van opkeek. Tom-Jan, nou, wat nou, vond jij daarvan? Kijk, dat onderzoek, dat probeert, dat doet eigenlijk vind ik zelf iets heel legitiems. Het CP BW rekent verkiezingsprogramma's door. En uh, kijkt nadat de verkiezingen zijn geweest, dat de formatie is geweest... kijkt hoe serieus wordt die doorberekening van ons dan eigenlijk genomen. Hoe effectief is die? En wat is, de, wat is het uiteindelijke resultaat? Dus als onderzoeksidee vind ik dat heel, heel legitiem... En tegelijkertijd is het zo dat. Het en incompleet. zo gaat het is wel uit. Dat is de kritiek. Wat zeg je? Het is incompleet. is de kritiek. Nou, ja, dat is lekker geld. U, nee, dat is voor. voor. Maar het, het belangrijkste is dit: Kijk, het, heeft in het, het heeft het nieuws gehaald met het verhaal. De VVD heeft gewijs meer binnengehaald mm -hmm. dan, de, dan uh, de Partij van de Arbeid. Dat staat in, uh, dat staat in twee voetnoten. Ja. Dat is niet het opzet van het, de opzet van het rapport. Het rapport is wat ik net schets. Mm. En bovendien, eerlijk is eerlijk, ik heb geen uh, aandelen in de VVD. Ik betaal geen contributie aan die club. Maar Iedereen die dat regeerakkoord met een ver oog bekijkt... Ja. zal vaststellen dat op uh, economisch beleid, immigratiepolitiek, Europapolitiek... en nog een paar precies bepaalde justitie, justitie uh, uh, strafbaarstelling, illegaliteit... gaan maar door op een hele reeks justitie, bepaalde ontwikkelingssamenwerking. Het VVD-politiek wordt gevoerd die vaak nog rechter is... dan wat het vorige kabinet voerde. En de PvdA is goed weggekomen dat de VVD problemen kreeg met zichzelf in zaken de inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar feit is dat, die, dat hier voor meer VWD-beleid wordt gevoerd dan de PvdA uh, normaal of, uh, met, een jaar geleden goed had Met gevonden. andere woorden, Tom Jan, als, het, uh, als het, uh, dat onderzoek wel heel compleet geweest was, ook naar maatregelen die niet over geld gaan, ja? dan zou dat beeld eigenlijk in jouw ogen nog veel duidelijker zijn nou, Kijk, Het is voor een deel gevoelswaardig. Dus hypotheekrenteaftrek en uh, nivelleren. Hoe belangrijk vind je dat? Dan kun je ja. natuurlijk niet de percentage uitdrukken. Dus je kunt altijd zeggen nou, dat vind ik zo links, dat vind ik een legitieme positie. Die kun je innemen. Ja. Maar als je het ver bekijkt, dan er wordt erg veel betrekkelijk rechtsbeleid nee. gevoerd. Nou nee. nou ja, als ik één zaak eruit mag uh, ja? lichten... dat uh, Tom Jamees noemde, dat het uh, asiel- en migratiebeleid... een niet-materiële paragraaf ja? in het regeerakkoord... waar de PvdA dan kennelijk nu op doet... dat die ten onrechte niet is meegenomen... dat is wel echt heel erg een uh, rechtsbeleid. Er nee. is, is kinderpardon, dat is dan de grote prijs die de VVD heeft betaald... En dat Daarna komen er, ik geloof letterlijk, 15 of 16 maatregelen, die bij wijze van spreken echt uh, op geen enkele wijze het predicaat pro de, uh, progressief uh, verdienen. Strafbaar stellen van illegaliteit, waar inmiddels mm -hmm. bijvoorbeeld de Raad van State ook al van heeft gezegd. Ja. Echt een belachelijke maatregel. Ja. Nou ja, dus ik zou niet, als ik PvdA zou ik niet te veel zeggen, ja, maar je moet ook nog naar die immateriële dingen kijken. Nee. En dan wordt het beeld wat evenwichtiger. Want daar geloof ik niks van. Jo, zou dit ook toe kunnen leiden dat de PvdA denkt. Dat zullen we nog voor vergenen nog wel eens zien. Daar gaan we eens dus eventjes heel erg keihard voor een paar punten, harder dan ze gedaan ja, hadden vond, zonder dit onderzoek. Dat vond ik wel interessant, dat de, de reflex was... dat van iedereen ging de Partij van de Arbeid bellen... van ja, kennelijk hebben jullie toch verloren. He. Terwijl je vanuit de Partij van de Arbeid ook kan redeneren... nou, wie weet komt er nog niet eens zo slecht uit. Want dat beeld was namelijk, de VVD heeft verloren. Ja, en dat heeft geleid tot onrust in die partij. Mm -hmm. Nou, ze zijn al gelijk gaan vragen. Mm -hmm. zeg voor dat de VVD'ers maar dat beeld in hun eigen hoofd houden. Ook die mensen hier in de fractie, die hadden bij ieder conflict gezegd... ja, maar wij hebben toch eigenlijk de formatie verloren, dus mm -hmm. kom maar op. En je kan ook zeggen, dit is een zegen voor de stabiliteit van de, van de coalitie. Ja, wat, wat vinden jullie allebei van wat Tom ja, Jan zei? Voor de cvd achterban ook, ook, ook Rutte kan u zeggen, jongens. Ja. Kijk, Jullie zeggen wel dat ik zo slecht heb gedaan. Ja, ik dat Bolke, ja. Bolkenstein nu ja, ja, ja. ineens heel anders denkt over ja, Rutte... Ja, ja, ja, ja. naar ja, ja, ja. dit CPB-onderzoek. Ja, ja, wat maar, vinden jullie? Want er niet. werd een beetje lacherig gedaan... en een beetje wegwerperig over het feit dat het CPB dit onderzoek heeft gedaan. Tom Jan zegt net zijn mening daarover dat hij het volstrekt legitiem vindt. Zijn jullie het daarmee eens dat het eigenlijk heel nuttig is, zo'n onderzoek... en dat het gek is dat ze het nooit eerder gedaan hebben? Want het is de eerste keer. Nou, het is, het is een. Kijk, de, de titel is: hoe sterk is de samenhang tussen Regerenkoord en de doorgerekende verkiezingsprogramma's? Je kan ook zeggen van dat zij getoetst hebben of wat zij allemaal inleveren bij het CPB en laten doorrekenen, komt dat überhaupt van de Regerenkoord? Dus kortom, houden partijen zich aan hun belofte? En dan blijkt eigenlijk dat al die maatregelen die in het Regerenkoord staan, voor 95% in die. Programma's hebben gestaan. In alle programma's ja. overigens. Nee, nee, nee, dus in de programma's van VVD. Ja. VVD, ja, maar, VVD maar er zaten ook heleboel weinig. maatregelen in... die in, in, sowieso in oh, ja. allerlei ja, partijprogramma's ja. gestaan ja. hebben. Ja. Ja. Maar, dat, maar je kan dus ook zeggen... dus wat heel veel mensen zeggen... van ja, dan stem je op een partij... en daarna gaan ze hun goddelijke gang... en dan uh, schenden ze al hun beloftes. Ja. Nou, daar kunnen partijen ook nog slim gebruik van maken. Van, kijk ja. eens, we houden ons hmm. wel aan ons woord. Bram van o, ik misschien leidt het er wel toe... dat de P van de A met een duwtje in de rug krijgt... en voor die drie moties gaat stemmen. Of kijk, het je, van mezelf, nu van jullie... Dat zou zo uh, maar kunnen. Het lijkt mij voor die coalitie niet... Kijk, het is, uh, het, het is natuurlijk niet zo prettig voor de coalitie... als je op deze wijze de stabiliteit binnen je eigen club moet organiseren. Doordat nee. het eerst het lijkt alsof de een wint en dan zegt de ander... Kijk, zou en, het zijn, dit onderzoek? Nee, kijk... Da ik denk, daar moet ik ineens aan denken. Nee, wat, wat volgens mij voor dat onderzoek interessant is... toch is dat... Uh, het is namelijk wel zo... Nederland is het enige land in de wereld waarin, wij dit, waarin we dit doen. Hè? Waarin ja. dus mm -hmm. ons Centraal Planbureau de verkiezingsprogramma's... Door en ik kan zeggen vanuit de ervaring van mijn eigen partij... Uh, dat is ongelooflijk belangrijk. Dat is namelijk in zekere zin disciplinerend. Dat dwingt je om keuzes te maken, maar ja. ook om helder te vertellen... wat er dan wel, maar ook wat er... Uh, niet kan. Ja. Nou, daar hebben wij eerlijk gezegd heel veel baat bij gehad in de loop der jaren met onze programmatische ontwikkeling. Dat heeft er bijvoorbeeld, als ik toch een klein beetje reclame mag maken, vooral GroenLinks cool. links toegeleid, <laughs> dat wij nu een programma hebben wat zowel sociaal-economisch, waar het gaat om werkgelegenheid en koopkracht, als op het gebied van milieu, waar het gaat om klimaat, uh, uh, vermindering van files, biodiversiteit, een heel mooi evenwichtig pakket hebben waar we goed scoren. Hm. En dat hebben we mede, laat ik daar eerlijk over zijn, te danken aan het feit dat wij in de reeks van jaren met het het Centraal Planbureau uh -huh. daarover hebben kunnen spreken. Hartstikke ja. goed. Ja, een ander punt. W mogelijk een kwestie die het zou kunnen gaan worden. SNS Reaal is een systeembank. Dat betekent dat die belangrijk is voor de financiële huishouding van het land. En die heeft het moeilijk, zoals we allemaal weten. Die hele vastgoedpoot die is zo rot als een mispel. En die zou wel eens om kunnen gaan vallen. Toen hadden ze, heeft de overheid bedacht, nou dan laten we de ABN AMRO en uh, die andere bank, ING. Uh, ING nee. Die gaan we gewoon uh, uh, forceren dat zij die bank gaan steunen. Nou, dat mag niet, want die banken worden zelf gesteund. En in Brussel heeft gezegd, dat gaan we lekker niet doen. Blijft er alleen de Rabo over. Nou, die zullen, die zullen wel gek zijn dat ze natuurlijk een concurrent in, Kortom, de de, in leven houden. Dus de staat, want hij mag niet omvallen. En laatst zei iemand, een, een oud-bankier, Kilian Wawu, die daar een mooi boek over geschreven, over de hele bonuscultuur, die zei tegen mij, joh, eigenlijk zijn alle banken van de staat. Want, als ze, want ze, ze mogen allemaal niet omvallen, dus ze worden geholpen. Dus in wijte zijn ze allemaal van de staat. Gaat anderhalf à twee miljard kosten, dat wordt natuurlijk vier miljard, joh. Gaat het een kwestie worden? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is het al. We ja. hebben het er hier over. Nou, maar het wordt en... natuurlijk geen kwestie, want één en weken we zeker... de staat gaat het betalen, want ze laten hem niet omvallen. Ja. Maar Tenzij ja. de banken ja. toch nog redt. Bedoel, bedoel, iedereen gaat ervan uit dat SNS die, die poot moet, uh, moet, moet wegdoen... of in ieder geval cash nodig heeft om te overleven. Ja. Ik bedoel, dat... Ze moeten gewoon die verliezen afschrijven. Ja. En dat kost gewoon uh, die ja. miljarden. Maar is daar, uh, heb jij al iets in de regeringspartijen gehoord of daar onmin over is onder elkaar? Of ja, da, da, da, da, dat... daar, daar, daar zeggen ze dus echt helemaal niets over. Omdat het natuurlijk, uh, uh, nou ja goed, het gaat om heel veel geld, uh, ja. koersgevoelige informatie. Uh, dus daar hoor je heel weinig over. Nee, maar uh, ze, hebben ja, natuurlijk, ze, ze hebben geen keus. Kijk, het is een systeembank, en, en dat betekent dat die overeind moet blijven. Ze hebben natuurlijk via de, de, de, de, de oplossing die je net schetste met de ING en. Uh, hm. AMO, ABN AMO. En ABNAMO hebben ze geprobeerd niet direct de staatssteun te verlenen. En dat, en dat, was, dat is aantrekkelijk, omdat je dan niet in die hele Europese discussie over mededingsregels komt. En dat is mislukt. En dus betekent het dat de staat, ja, er is geen keuze. Brand want van ik hebben jullie ja, als oppositie ja, een, ja, een andere het is, het is, keus dan nee, ja te zeggen? Nee, nee kijk, het is, het, is eerlijk, het is de zoveelste uitwas van een systeem waarin banken steeds meer vrijheid hebben gekregen. Waarin steeds meer gedereguleerd is, et cetera, et cetera. Totdat het fout liep. En dan moet de overheid, dan moet ineens die publieke... Ja. <Sector>, die maar uit jullie standpunt dan ook, het, het, ja. maar gezien de omstandigheden, het moet nu toch maar even, ondanks dat het systeem niet deugt? Ja, maar je kunt dat niet alleen maar geld geven. Ons standpunt is dat je, je moet zo'n bank wel redden, maar je moet hem niet redden en vervolgens weer de zaak uh, uh, vrijlaten, zodat we over tien jaar. Maar ik neem aan, aan dat het een lening weer wordt. Weer Bovenop de lening die er al uiteraard, is. uiteraard. Ja. Dus als het ja. weer wat beter gaat, dan hoop je dat weer terug te krijgen. Dat is bijvoorbeeld wat nu in Amerika al heel erg nou, nou, gebeurd is. De meeste Nederlandse die... financiële instellingen hebben al heel veel terugbetaald. Precies, dus dan komt dus dat geen Yes. Maar, de ja, okay, essentie maar. Is, ja. maar de essentie is volgens mij... dat je regels maakt voor banken... wat er heel lang een beetje... toch een vies woord is geweest... van regulering, want het was allemaal deregulering... dat je regels maakt voor banken die voorkomen... Mm -hmm. dat dat over twee of drie ah. of vijf jaar... met andere banken weer gebeurt. Ja, die ik er niks van. Ik kom nou, nou, kijk, die, lui, die SNS... er stonden stond in mijn krant NRC... een paar fantastische stukken over wat ja. er is gebeurd... in ja. die vastgoedpoot. En dat zijn gewoon banken... die gaan in het vastgoed investeren. Dat doen financiële instellingen, hoe ga je dat regelen? Kan je, dan ga je dan zeggen, nou, je mag niet meer in Spaans... of wel in Frans, of niet vastgoed? Dat is toch niet te regelen? Nou ja, er moeten moet, moet op de op, op banken... juist omdat, als ze omvallen... de overheid moet bijspringen... moet er toezicht zijn, gedragsregels zijn... er moeten in de, in de bonussen worden ingegrepen... in de beloningen, Zeker. in het aanhouden van de reserves. Ja, er zijn er zoveel zaken... De, ja, maar, maar dan zitten we weer in de bonussen. Nou, nou, ja, nee, nee, ik noem het als een van de vele ja. voorbeelden... Maar, Oké, okay, ja, de conclusie is in elk geval dat SNS gered gaat worden. Vooral die steun. Dat betaal ik voor mij nou, ja, Laten we, ja. we uh, dadelijk het... mee beginnen. Ja. Joost Villings, Jan Wees en Bram van Ooy, ik heel hartelijk bedankt. Wij gaan gewoon naar Hilversum. Daar zit klaar. Tim Overdiek voor het Radio 1 Journaal. Julie, dan wil even door willen gaan zo te horen. Dus die, wij wel, Tim, maar het is aan jou Den nu. Den Haag. nou, het Haagse Nieuws is ook bij ons best belangrijk. Maar belangrijker vanmiddag is nee, niet de Vrieskauw met Avalwand Schaatsplezier. Maar het buitenland. Het gijzeldrama, wat op dit moment bezig is in Algerije, waar westerse mensen bij betrokken zijn. Een heel warrige situatie. We hebben Lex Runnekamp die de feiten voor ons, voor de luisteraar... op een rijtje gaat zetten. We spreken ook met een Nederlander die al zeven jaar woont en werkt in Algiers. Die zijn eigen kijk heeft op de gebeurtenissen. Ook mede in het licht van het geweld in buurland Mali. Daar beginnen we mee, met Algerije. Nou, de hoofdpunten van het nieuws die krijgt hij van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem stelt zich kandidaat om voorzitter te worden van de Eurogroep. Zijn naam wordt al weken genoemd, maar hij hield zich tot nu toe steeds op de vlakte. De minister zegt dat er voldoende steun voor zijn kandidatuur lijkt te zijn... en dat het voorzitterschap zeer in het Nederlands belang is. Minister Opstelten gaat weer met de bonden praten over de politie-CAO. In november stapten de bonden uit het overleg over de vorming van de nationale politie... omdat afspraken onvoldoende werden nagekomen. Nederlandse politiebond zegt dat de minister voorstellen heeft gedaan... waardoor er voldoende vertrouwen is om het overleg te hervatten. Een poging van het Algerijnse leger om een eind te maken aan de gijzeling... bij een gasveld van BP in de woestijn lijkt in een zijn uitgelopen op een bloedbad. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk... en ook over het aantal doden komen tegenstrijdige berichten. En politicoloog Jos de Beus is op 60-jarige leeftijd overleden. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... Verder was de beus prominent PvdA-lid. Zo schreef hij in 1994 mee aan het PvdA-verkiezingsprogramma. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ABB-verkeersinformatie. Er staat ruim 50 kilometer file. In de meeste regio's is het niet drukker dan gebruikelijk... behalve op de A6 en de A16. Op de A6 van Lelystad naar Emmerloord... staat voor de ketelbrug 5 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden... Op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Zwijndrecht en het Klaverpolder, 10 kilometer. Er is het wegdek beschadigd, de rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Rotterdam kan meter via de A29 richting het zuiden rijden. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, staat van het Rijkenvoort, 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht.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 Goedemiddag. Nadruk op het buitenland. Politieke onrust, militair geweld, burgerslachtoffers. Dat is wat Mali, Algerije en Syrië met elkaar gemeen hebben. Uit deze drie landen vanmiddag het laatste nieuws... en verhalen van ooggetuigen. De visie van minister Dijsselbloem van Financiën. Frankrijk wil hem op papier voordat hij een Europese topfunctie krijgt. Dat heeft Dijsselbloem beloofd. Niet alleen naar Parijs, ook aan de Tweede Kamer. Die debatteerde vanmiddag met hem over de mogelijke nieuwe bijbaan. En met deze temperatuur is het voor schaatsliefhebbers niet eenvoudig om het hoofd koel te houden, We brengen u de feiten. En die vertellen dat het op dit moment veel kouder is in Zeeland en Brabant dan in Groningen en, om maar een provincie te noemen, Friesland. We zijn er, ijs- en wederdienende, tot half zeven vanavond. We beginnen in Algerije. Een gijzeling op een gasveld in Algerije lijkt op een bloedbad te zijn uitgelopen. Vanochtend werd een gasinstallatie van BP aangevallen door islamitische extremisten. Tientallen buitenlanders werden daarbij gegijzeld. De afgelopen uren zou het Algerijnse leger gepoogd hebben de gijzelaars te bevrijden, maar dat zou zij slecht zijn afgelopen. Verslaggever de Arabische Wereld, Lex Runderkamp hier in de studio. En je, je, je, je kijkt naar alle bronnen die je kunt vinden. Dus voor jou de vraag, wat is het laatste nieuws? Nou, het is een heel erg getover met getallen op dit moment... omdat uh, kort geleden uh, de Algerijnse militairen... een aanval op, uh, op het complex zouden hebben geopend. Daarbij zijn, zijn de eerste meldingen al heel veel gijzelaars omgekomen. De, de islamitische extremisten zelf meldde dat er uh, 35 gijzelaars bij die bevrijdingsactie zijn gedood. Dat er nog zeven in, in, in leven zouden zijn. Drie Belgen, twee Amerikanen, een Brit en Japanner. Uh, het, het Ierse ministerie heeft zojuist bekendgemaakt... dat er ook nog een Ier uh, deze bevrijdingsactie heeft uh, overleefd. Maar voor het overige zouden er dus tientallen gijzelaars al zijn omgebracht. Dat zijn aan de ene kant... Uh, uh, uh, Al Algerijnse werknemers van het terrein. Maar daar zitten natuurlijk ook een uh, flink aantal uh, buitenlanders vast. Het is goochelen met getallen. Er is een zware militaire actie kennelijk, kennelijk aan de gang. En het is een erg bloedig uh, geheel. Dat is het verhaal van de afgelopen uren. Met, de, met, met welke rol van het Algerijnse leger... Uh, nou ja, het lijkt er toch op dat het Algerijnse leger voor zichzelf begonnen is. Er waren de hele dag en gisteren al berichten dat er heel veel overleg was... met de Amerikanen, met de Britten, met de Fransen... Uh, om te kijken uh, hoe deze crisis aan te pakken zou zijn. Het kreeg daarmee ook meteen een erg internationale dimensie. Het was niet zomaar meer een gijzeling ergens van een paar mensen in de woestijn. Het werd echt wereldpolitiek uh, je moet toch aannemen dat die, die, die westerse landen uh, niet het advies hebben gegeven... van nou spring er bovenop en uh, schiet, schiet zodra, je, zodra je wat ziet. Uh, dus het, ja, het, het heeft op dit moment de schijn van dat de Algerijnen... In een, in een traditie die ze in dat land al heel lang hebben... felle strijd tussen uh, de, de, de, de, de seculiere en de religieuze bewegingen in Algerije... Ja, dat ze er op de oude manier vol op slaan. Als we kijken naar de gijzelnemers, enig idee wie hierachter zitten... en wat hun wat bedoeling is? Um, duidelijk is in ieder geval dat, dat de leider van een groep van ongeveer twintig zwaar bewapende uh, gijzelnemers, dat deze man Mokhtar Bel Mokhtar heet een, uh, een, een naam van, die we kennen als een man van, van Al-Qaeda, die daar lange tijd een soort leider in de, in de Sahara is geweest uh, van, die, uh, van die beweging. Hij zou zich een tijd geleden, vorig jaar, euh, hebben afgescheiden van Al-Qaeda... en zich veel meer zijn gaan focussen op het zeg maar, islamiseren van zijn eigen land. Euh, ze, hebben, ze schijnen zich ze schijnen te opereren onder de naam van Katibat Mulatamin En dat betekent de gemaskerde brigade. Want dat is ja, een soort verwijzing naar de klassieke Tuaregs... de woestijninwoners daar die met mooie blauwe doeken over hun hoofd... Euh, door, door het land reizen. Maar met welke bedoeling zijn ze hier aan de slag gegaan? Is het een ordinaire overval of is is het echt een politieke boodschap als je bijvoorbeeld kijkt naar het geweld... wat op dit moment zo opspeelt in buurland Mali? Uh, nou ja, het kreeg in de loop van de dag steeds meer uh, de, de, de tekening... dat het inderdaad een reactie is op dat wat in Mali gebeurt. De Fransen zijn daar een operatie begonnen tegen uh, de islamitische strijders al daar. De al qaeda tak die, die we daar uh, zien. Uh, en in verschillende die de gijzelnemers vandaag hebben laten doorschemen... naar buiten hebben laten komen via een nieuwsstation... een soort nieuwsinternetsite eh, ook in Mauritanië. Daar geven ze hun berichten steeds aan. En daarin verwijzen ze wel steeds naar Mali. Dat ze vinden dat de westerse wereld en Algerije... die toestaat dat Frankrijk het grondgebied van Algerije gebruikt... om in Mali eh, gevechten te voeren, dat dit daar een eh, zeg maar, tegenzet is. Lex Runnekamp, de ontwikkelingen veranderen van uur tot uur. Jij blijft in de gaten houden en komt ongetwijfeld nog even terug in deze uitzending. We spreken na vijf uur ook met een Nederlander die al zeven jaar in Algiers woont... en die zijn eigen kijk heeft op de gebeurtenissen daar ook. U zou bijna vergeten dat er ook nog een oorlog gaande is in Syrië. Dat doen wij niet. We gaan het hebben over de vluchtelingen daar. Er is toenemende zorg over de situatie van de vele duizenden Syrische vluchtelingen... die in kampen zitten. Door de winterkou zijn de toch al barre omstandigheden nog zwaarder geworden. Tineke Selen, goedemiddag. Directeur van Stichting, Stichting Vluchteling was de afgelopen dagen in een vluchtelingenkamp in Syrië. En dat deed u door een valse identiteit aan te nemen. U ging daar naar binnen als Tamara Selim, geboren en getogen in Aleppo, verpleegkundige van Beroek. Was dat de manier ja. om goed inzicht te krijgen? Dat is niet helemaal waar, hoor. Ik dat ben, is wat u schrijft uh, op uw website. <laughs> Ik ben uh, één dag inderdaad als Tamara Selim, ze uh, um, laten uh, op een bepaald... Bepaalde grensovergang alleen Syrische uh, hulpverleners de grens over, medische hulpverleners. En uh, hebben zelf bedacht dat dit de oplossing zou zijn uh, om uh, internationale hulpverleners de grens over te krijgen. Uh, dus voor die ene dag ben ik inderdaad Tamara Selim uh, geworden. Uh, op uh, andere grensovergangen kun je gewoon met je paspoort. Het is een normale, reguliere grensovergang. Je gaat gewoon Turkije uit en je komt er weer in. Uh, het is niks aan de hand, normaal, als keer zelen. Uh, ik ben in uh, de kampen geweest, uh, aan de grenzen. Uh, Turkije Syrië niet één, maar echt meerdere. Er liggen tal van kampen. Kleintjes met een paar honderd vluchtelingen tot vele duizenden. Zeker zesduizend of meer... En um, het is een enorme chaos. Uh, de omstandigheden zijn uh, op zijn vriendelijkst erbarmelijk te noemen. Uh, je kunt zien dat mensen vol goede wil die kampen uh, daar neergezet hebben, geleid hebben, geprobeerd hebben om een vorm van hulp te geven in die kampen. Maar dat gedaan hebben zonder al te veel kennis van zaken. Uh, uh, dat betekent dat kampen bijvoorbeeld op uh, heuvels gebouwd zijn, op hellingen. Uh, maar niet gedacht is, ze, ze staan bovenop elkaar letterlijk de tent. Er is niet gedacht bijvoorbeeld aan, uh, wat doe je met je afval? Wat doe je met, je kunt wel een paar toiletunits neerzetten... maar wat doe je met de ontlasting en de urine die daaruit komt? Als je op een helling staat, is dus nogal nog een lastig, een heleboel tent daaronder staan. Nou ja, en ga zo maar door. En dat geldt voor de kampen, maar het geldt ook voor de dorpen. Als u even over die kampen verder gaat, want u gebruikt het woord normaal. U komt natuurlijk in veel vluchtelingenkampen, zoals in Jordanië, Turkije... en op alle plekken in de wereld. U beschrijft hier de klassieke situatie die aantreft... van mensen die nog geen hulp van buiten krijgen. Wat springt eruit als u kijkt naar de typisch Syrische vluchtelingenkampen... zoals u die bezocht hebt? Chaos. De kou, uh, mensen hebben het koud, ze zitten in uh, tenten die niet geschikt zijn uh, voor de winter... zonder dat ze beschikken over uh, winterkleding uh, of kacheltjes. Wat ze doen is zelf uh, kacheltjes fabrieken in die tenten. Levensgevaarlijk als je onder een dun plastic zaaltje zit. Elke nacht uh, branden de tenten af en het is wachten op het moment dat er een heel kamp afbrandt... omdat die tenten zo bovenop elkaar staan. En wie runt voor... die vluchtelingenkamp op dit moment? Um, ik heb er een aantal bezocht en één uh, daarvan werd geleid door uh, een uh, uh, Texaanse Syriër of een Syrische Texaan, net hoe je het hebben wilt. En uh, de andere kampen werden vrijwel allemaal geleid door het Vrije Syrische Leger. Uh, wat ertoe leidt dat het stijf staat van de wapens in de vluchtelingenkampen. En dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Want op die manier is het misschien ook lastig voor internationale hulporganisaties... om een hulp aan de hand te bieden als het Vrije Syrische leger daar bij die kampen ook. Uh, zoals u beschrijft in uw, uh, op uw website vandaag hun geweren testen, dat er wapens worden verkocht. Ja, het is, de situatie is absoluut erg gevaarlijk. Uh, uh, dit zijn hele moeilijke omstandigheden voor internationale hulporganisaties om hulp te bieden. Uh, toch denk ik dat het wel kan, maar uh, zeker niet op de schaal die uh, noodzakelijk zou zijn op dit moment. Uh, het is niet alleen het vrije Syrische leger wat een probleem is met de wapens in de kampen, maar uh, ook uh, bombardementen. Ik ben in een dorp geweest wat net 24 uur daarvoor uh, gebombardeerd was... En wat echt letterlijk zes kilometer over de grens ligt. Dus dat ligt in die zone die zogenaamd veilig zou zijn. Nou, het is een kwestie van wrong time, wrong place. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet riskeren met grote hulpoperaties. En bovendien is de hulp doelwit van uh, bombardementen en aanvallen. Dus het is ongelooflijk ingewikkeld. Maar er zal iets moeten gebeuren. Vele duizenden mensen uh, verkeren in ernstige nood. En wat je gaat doen, is in ieder geval het verhaal vertellen. Dat is wat u hebt gedaan Tineke Seylen, directeur van Stichting Vluchteling. Dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Straks musea moeten hun werken gaan uitruilen. Dat wil Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur. Maar wat vinden ze daar zelf van? Dat hoort u zo. Goedemiddag bij de ANWB, Edwin Gertsen. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag, Tim. Het is uh, minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Dat geldt niet voor de A6 van Lelystad en Emmeloord... want daar staat voor de Ketelbrug 5 kilometer file, dat komt de wegwerkzaamheden. En op de A16 Rotterdam richting Breda staat de langste file... voor Knobbert Polder 10 kilometer... Daar is het wegdek beschadigd, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. En in het zuiden van het land staat op de A73 richting Nijmegen... verknopend Rijkenvoort drie kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht en dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Het was een van de meest besproken plekken aan het begin van 2012. Terwijl de schaatskoorts zich meester maakte van het land... waren alle ogen gericht op een smal kanaal door Balk. Het was uiteindelijk een van de plekken waardoor die tocht niet door kon gaan. Het E-woord is ook dit jaar al gevallen. Een bijdrage van pas anders. We nou, hier even moeten klikken. Want we kunnen niet verder, want we kunnen er nog niet het ijs op. Want dat zul je lekker op zien. Kijk, Hij is er al doorheen. Nou, dan weten we al dus dat het uh, nog niet dik genoeg is. Maar dat is makkelijk. Maar dan trekken we even door. En dan gaan we even meten. Het was een van de plekken waar het vorig jaar zo misging. De beruchte en misschien beroemde Luts in Balk. Nee, het, het komt op uh, 2,5 ongeveer. 2,5 centimeter. In het noorden van Friesland is een fantastische ontwikkeling gaande geweest. Maar in het zuiden, en met name het zuidoosten van Friesland in de richting van Stavoren en de Luts. Daar zijn forse problemen. We hebben te maken met een kwaliteit ijs... waar we geen mensen overheen kunnen laten gaan... en waar het echt niet goed is. Het assistent Rayonhoofd hier, Auke Hielkema... is dit jaar een stuk optimistischer. Dus het is een, Dat is een lust om te zien. Wat dat betreft, dan, wat ons betreft, hè? Want ondanks dat de ijsvloer nog niet dik genoeg is... ziet het er wel prachtig uit... Heel mooi zwart. Ja, dit is het ijs wat wij uh, altijd uh, verlangen eigenlijk. Hè. Wat, uh, als we dromen, dan dromen we over dit ijs. Geen barsten? Helemaal geen barsten. Geen wakker. Geen wakken. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat we helemaal geen wakker hebben en geen sneeuw. Want dat is dodelijk voor het ijs? Dat is funest voor ons. Ja. Dat uh, moeten we niet hebben. Want... En helemaal nu, wanneer we dus hopelijk in het weekend ongeveer 6, 7 centimeter hebben... dan kunnen we de sneeuw wel de baas dan. Uh, dan redden we het wel. En dan uh, kunnen we met de machines erop en dan direct alles schoonmaken. En dan moeten we gewoon zorgen dat er de sneeuw voor blijven. We staan aan de borden van de bijna wereldberoemde Luts. Want vorig jaar ja, toen ging het hier fout eigenlijk. Hè? Nou, onder, andere... onder andere. Kijk, dat laatste, dat, is, uh, dat heb je juist gezegd. Het is, uh, onder andere ging het hier fout. En het kwam gewoon door, dat, uh, nou, door de sneeuw. De sneeuw die heeft ons toen uh, de das omgedaan. Het ijs was nog niet sterk genoeg. Om er eigenlijk goed op te kunnen, dus dat we echt die sneeuw eraf konden krijgen. En uh, ja, die sneeuw die begon te broeien. Er kwam water op en dan weet je het wel, dan gaat het mis. Ja. En heeft u daarvan geleerd van vorig jaar? Wat heeft u dit jaar anders gedaan? Nou, we hebben dus wat, wat dat betreft hebben we anders gedaan. In het bos hebben we een heleboel waterlopen. En die waterlopen die zijn nu allemaal dichtgezet. En daardoor hebben we daar geen wakker meer. Dus alle mensen, onze vrijwilligers allemaal... die kunnen we allemaal inzetten wanneer de sneeuw mocht komen... dat, ze, dat we direct al die sneeuw eraf kunnen krijgen. En wat is er voor nodig om hier een prachtige ijsvloer neer te leggen dat er geschaatst kan worden? Nou, hier hoeft niks meer aan te gebeuren. Het enige wat moet, moet gebeuren, dat het wat dikker wordt, dat het gaat vriezen... en dat het echt gaat vriezen, dat we toch min 10, min 15 krijgen. Zullen we het E-woord toch even noemen? Nou, dat... Of, nog, we, of, of zullen we het niet doen? Nee, want ik mag het niet eens noemen. Ik mag me, ik mag me niet met de bemoeien. Nee, ik mag me alleen maar met ons eigen rayon bemoeien. Prachtig plaatje natuurlijk. Als we nu kijken zo richting die winterzon... die uh, flauwtjes een beetje door de mist heen komt... Uh, het is een soort gracht, hè? Amsterdam, Utrecht, daar lijkt het een beetje op. Ja, hier schaatsen, dat is een droom. Nou, dat is het ook. Het is uh, de vorige winnares van de Elfstedentacht. Die, uh, die zei toen, toen zij in donker in ballen kwamen. ze zei Het was een lust om daar te komen. Al die mensen stonden op de wal, duizenden mensen stonden dan op de wal. En zij schaatsen daartussen tussendoor. Dat kun je je voorstellen, dan is het donker, hè? om zeven uur s morgens ijskoud. Ze komen van een grote sloot hier af. En dan komen ze zo hier, deze Luts, eh, langsgaat. Zo de bossen in. Nou, dat is natuurlijk ook een, een sprookje. Zullen we even, zeg maar, in stilte daar een beetje over dromen? Laten we dat gaan doen. En dan op weg naar de Luts. En dat is een smalle sloot, zou je kunnen zeggen. Dwars door het Gaasterland. land. Een diepe sloot ook, tussen twee hoge wallen in. En daar ligt goed ijs. Hier en daar een, een slecht plekje natuurlijk, maar het is niet zwaar. Herbert Dijstra en Frank Snoeks, ooit ergens daarboven, ergens in het land. De vurige wens van de man uit Friesland, Marco Verhoef, is dat het echt gaat vriezen. En dan bedoelt hij het ook echt gaat vriezen. Maar als we even naar de situatie in Nederland kijken... I I vriest het in heel Nederland op dit moment? Ja. Ja. Op dit moment wel weer. Vanmiddag heel eventjes niet. En het grappige van het verhaal is, of misschien wel niet zo grappig... is Het dat tragische het... van het verhaal. Ja, ja, goh. kijk, zo tragisch is het ook niet meteen, hoor. Dat het net een paar tienden boven nul is geweest... in het noorden van Friesland, in het noorden van Groningen en op de Wadden. Maar er waren maar een paar tienden. En dat kwam vooral omdat de zon daar flink heeft geschenen. Het was eigenlijk gewoon prachtig winterweer. Ja, en als het dan net boven nul is... Ja, dan heeft dat ijs daar sowieso geen last van. Want het is hele droge kou. En dat betekent dat het uh, dat, uh, dat dat ijs eigenlijk niet eens smelt. Hooguit een klein beetje verdampt. Het wordt er niet vochtig van. Dus het leidt daar ook absoluut niet onder. Kijken we even naar de komende ja. dagen. Dan... Duiken we dan consistent onder de 0 graden? Nou, ik denk dat we dat. Kijk, dit is eigenlijk een beetje een, een, een uitzonderingetje. En ik wil dit niet eens als boven nul betitelen. Want in Leeuwarden zelf en ook in het zuiden van Friesland heeft het gewoon net gevroren. Uh, overigens, een schilcontrast. Het zuiden van het land, hè, richting Zeeland en West-Brabant, is het gewoon min 7 geweest de hele dag. Ja, daar is bewolking blijven hangen. Mist ook, nevel. Nou, dat was in het noorden niet het geval. Uh, op plekken waar het helder is, gaat de temperatuur nu heel snel. Ook weer richting de waarde van min 5 tot min 7. En uh, misschien in de loop van de nacht nog wel wat verder. Dan zouden we lokaal aan min 10 kunnen komen. Maar echt van die hele vette diepvriesvorst, nou, dat zie ik niet zo heel snel gebeuren, want bewolking zal op andere plaatsen toch ook de overhand hebben. En dat is voor vannacht en ook voor morgen overdag het geval. Ja, maar wel koud genoeg dat we kunnen gaan schaatsen het weekend, op natuurreis? Uh, ongetwijfeld op sommige plekken. Je kunt dat, uh, het beste bij de plaatselijke ijsvereniging... gewoon goed in de gaten houden of, de, of die open gaan. Uh, uh, op echt open water. Ik zou het zeker nog niet snel aan gaan uh, durven. En vooral ook niet in midden-Nederland. En ook uh, nou ja, laten we zeggen richting Amsterdam, uh, Den Haag en ook naar het zuiden toe. Want er is gewoon veel sneeuw gevallen. En sneeuw op het ijs, ja, dat is altijd funest voor de ijsvorming. En je kunt ook echt niet zien waar het ijs betrouwbaar is. Dus dat is denk ik gewoon levensgevaarlijk... om daar snel uh, het, het open water erop te gaan. Waar het om gaat is dat we niet gek worden. Ons niet nee. gek laten maken. Marker Verhoef. Dank Daarom gaan we naar Madness. It must be love.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 Nederlandse musea moeten worden verplicht hun werken onderling uit te ruilen. Voorzitter Joop Daanmeijer van de Raad voor Cultuur zei het vanochtend in het KRO-programma De ochtend van vier. Het is een collectie van Nederland die in Nederland verzameld is, die toevallig in één museum ligt en die daar heel goed verzorgt. Maar je zou dat ook een beetje moeten delen met elkaar. Maar altijd, het gaat weer terug. Het museum waar het vandaan komt. Job Daalmeijer, de Raad voor Cultuur komt eind deze maand met een advies over de inrichting van het museumbestel. En hoe de collectie beter kan worden geëxploiteerd. Ralf Keuning, goedemiddag. Goedemiddag. De directeur van museum de Fundatie in Zwolle. Nou, een beetje eigenzinnige directeur laat zich natuurlijk niks verplichten. Uh, nou, ik vind zichtbaarheid is, uh, is, is het, het meest bepalende. Dus ik, uh, ik, ik kan het wel eens zijn met Job Daalmeijer. U vindt het een goed idee? Ja, ik vind het een heel goed idee. Heel, je, je draait in feite de, uh, de redenering om hè. Je gaat, uh, jouw Belmaaier gaat uit van het, het primaat van de zichtbaarheid uh, en niet het primaat van het, uh, van het bezit of het beheer. En ik denk dat, dat een uh, ik denk dat, dat een hele goede is. Maar waar schuilt dan die verplichting in? Want ziet u, want hoe ziet u zich dat? hoe ziet u dat dan voor zich? Uh, kijk, hoe je dat in de praktijk invult is natuurlijk een hele lastige. We zijn allemaal hele goede collega's van elkaar en over het algemeen doen we vreselijk ons best om elkaar ook uh, te voorzien van de werken die we graag willen hebben. En dat gaat natuurlijk doorgaans om tentoonstellingen, uh, bijzondere presentaties waar vaak ook uh, gevraagd wordt aan collega's om topstukken. En daar waar spanning ontstaat... dat is nog niet eens het werk wat onzichtbaar in het, depo, in het depot ligt... maar dat is, dat is de kwestie van... je hebt een heel mooi werk in je museum hangen... en dan komt een collega en die doet een hele goede interessante tentoonstelling... en wil graag dat hele mooie werk wat je in die zaal hebt hangen... Uh, wil die graag op die tentoonstelling hebben. En dan moet je dus eigenlijk... En dat topstuk uit je eigen collectie laat je dan in je eigen zalen onzichtbaar worden... omdat het naar die collega gaat. Dat, dat zijn veel vaker de afwegingen dan... Uh, halen we een aantal werken uit de depot en kunnen die langdurig gebruiken en bij een collega, dat is ja, wel het het heel gauw ja Want Het gevoel is natuurlijk toch een beetje dat je spullen waarvan je denkt... van, nou, die verdienen die toch niet helemaal, die, die mag een andere collega wel, wel hebben. Ja, kijk, ook wij hebben uh, een heel, mooi, een heel mooi werk in het de depot liggen. En op het moment dat een collega naar ons toe komt en uh, die, die, die wil dat werk hebben, of wil het zelfs langdurig hebben, dan, uh, dan doen we dat. Ja, dat maar ik de... kan, zou we dan bijvoorbeeld iets uit het Rijksmuseum willen hebben? Nou, sterker nog, het Rijksmuseum heeft ons, uh, heeft ons uh, een aantal jaar lang uh, vijf, vijf prachtige terborch uit hun collectie uh, geleend. Terborch is dus in uh, Zolle geboren en in Zwolle overleden. Een van de hele belangrijke, zeg in de Eeuwse schilder. Dus het Rijksmuseum is er buitengewoon geen reuze Ja, en zou het er goed zijn voor uw museum om iets uit te lenen aan het Rijksmuseum? Of is er daar vervolgens geen sprake van? Uh, nou, daar, daar praten we ook wel over. Uh, dus uh, er zijn ook hele specifieke werken die wij in onze collectie hebben... waarvan ik mij zou kunnen voorstellen dat het Rijksmuseum daar wel belangstelling voor is, is heeft. In ieder geval voor een bepaalde periode. Wij, wij hebben de, de enige Canova in Nederland... Ja. ...geweldige, uh, geweldige uh, late 18e eeuw, uh, eeuwse, begin 19e eeuwse beeldhouwer. ...toentertijd de belangrijkste beeldhouder ter wereld. Wij, wij hebben echt enig. enige. En uw publiek... Ik zou me best kunnen voorstellen dat die een keer naar Amsterdam gaat. Het zou, het zou een goede zaak zijn. Zwolle, Zwolle zou daar beter van worden? Uh, nou, ik denk dat, dat op het moment dat, je, dat je, collectie, je collectie zichtbaar is... ...ook op andere locaties, dat je daar altijd beter van wordt. Heel, we, we hebben een hele mooie Van Gogh die is in 2010 ontdekt... ...en die hangt nu in Denver... Het is fantastisch dat hij daar hangt. En die gaat in 2014 gaat hij naar Frankfurt. En het is ook fantastisch dat hij daar hangt. En in de tussentijd tonen wij hem. Uitruilen. Is het, uh, uitruilen, uh, uitruilen is het devies. u ziet het zien. zitten. En, en, en pronken met dat wat je hebt. Helemaal duidelijk. Uitruilen, pronken Ralf Keuning, trots op de collectie, de fundatie in Zwolle. Ik dank u hartelijk.